Mooi bevolkt met soms wat lichte regen en maximaal tussen 8 en 12 graden. Dit was het NOS journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. In de noordelijke helft van het land komt op veel plaatsen nog dicht de mist voor. Er staat in totaal nog 60 kilometer file. Nog een paar opvallende op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn staat nog 3 kilometer bij Barneveld na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Nog veel vertraging op de A58. Tilburg naar Eindhoven tussen Moorgestel en Oorschot nog 10 kilometer. Komt er een ongeluk met een tankwagen? Bij Oorschot is de linkerreis ook dicht. Op de andere rijbaan is ook de linkerreis ook dicht. Want daar staat nog 4 kilometer. Verkeerd tussen Tilburg en Eindhoven. In Eindhoven kan het best omrijden via Den Bosch. En nog veel vertraging op de N15 aan de zuidkant van Rotterdam. Richting Rotterdam, daar staat tussen Afrika en Hoogvliet nog 10 kilometer. Via Funda in Business vindt u alle ruimte om te ondernemen: kantoorpanden, bedrijfshallen, winkelruimtes, horeca-gelegenheden of bouwgrond. Vind de ruimte voor uw onderneming op fundainbusiness.nl. Sint pakt uit voor ondernemers. Nu één jaar 50% korting op zakelijk mobiel internet, en bellen. Zoé!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 Hij is grafisch vormgever, acteur en vooral rapper... die u kunt kennen van de titelsong van de film Rabat, getiteld De Leven. En begin nou niet over het leven, want hij weet dat het het leven is. En dus kun je niet anders concluderen dan dat hij daarover heeft nagedacht. Dus is het de leven en dat is ook meteen het titel van zijn mijn nieuwe cd. Hier is Sef. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja Sef, je had de promotie goed voor elkaar, hè? voor het album. Met die groep uh, taalonderzoekers die met dat rapport uitkwamen. Was ja. het twee weken geleden? Lekker wel gepland, ja. Ja, je uh. had het heel goed gepland. Ja, ja. Wat dacht je toen je dat las in de krant? Dat het woordje het gaat verdwijnen? Um, nou, ik, vond het, ik, ik werd er heel veel naar gevraagd natuurlijk. en Ik, ja. vond, ik vind het heel... Storend eigenlijk als mensen het verkeerd gebruiken. Zeg maar. maar daarna dacht ik, ja, taal is gewoon een levend iets. En dat, dat kan je niet tegenhouden. Of zo. Het verandert gewoon. We praten ook niet meer zoals in 1800. Of zo. Maar je hebt wel taalergenissen. Als mensen het fout doen, dan ja, ergert ja, je ja, dat, hè? Ja? Ja, ja, ik ben best wel een beetje een taalnatie. Dat vroeg ik me eigenlijk af. Want als je zo vrij met taal om kan gaan... zoals rappers kunnen... en, mm. en de teksten die je schrijft... dan denk ik juist dat er helemaal geen ergernis is. Nee, nou, ik, ik denk altijd dat je, dat je de regels moet kennen... om ze te breken of zo. Ja, dat is ah, ja. ook weer een mooi cliché natuurlijk. Maar dat is... Uh, ja, ik vind het gewoon belangrijk om te weten hoe het hoort... en dan kan ik zelf kijken wat ik ermee doe. Dan is alles toegestaan. Ja. Hmm. Wat zijn de ergernissen die je dan op dit moment hebt? Of schud je die niet zomaar uit je mouw? Uh, wat ik echt al, vanaf dat ik klein ben... Wat verschrikkelijk irritant vind, is uh, als zeggen in plaats van dan. Dat, daar kan ik echt niet tegen. Oh, echt waar? Ja, dus Ga je ik mensen ook, ook verbeteren? Ja, ook mensen die ik niet ken, dat, je krijgt het echt te horen. Ik kan het niet aanhoren. Ik vind het verschrikkelijk lelijk. En je vrienden ook, die daar nu op de bank zitten, die ja, krijgen. Ja, ja, ja, ja, of selecteer je ja. ze daar ook op? Nou ja, kijk, bij vrienden wil ik op een gegeven moment, weet ik ook, dan, misschien vinden ze me op een gegeven moment irritant en dan daar hou ik mee op, maar dan, dan slik ik het echt in. Ja. ja, dan zeggen ze dat ook tegen u. Nou, nou eens op, man. Ja, nou ja, ik heb. Ja, nou ja, nee. Ze, misschien waarderen ze het wel, hoop ik. Hm. Vanochtend <laughs> in de Volksrand is zo'n nieuwe taalrubriek uh, van uh, Jean-Pierre Gele. En uh, daar ging het over uh, dat nu heel veel mensen zeggen. En ik heb het inderdaad al heel vaak gehoord. Maar het is me nog niet zo opgevallen dat dat weer iets nieuws is. Uh, hoe leuk is dat? Of ja. hoe stom is dat? Je, is dat ook iets wat je. Um, ja, verwerpelijk dat, vind? Nee, dat vind ik niet verwerpelijk, want dat is niet, een, dat is niet per se een fout, maar dat is gewoon een, meer een manier van, van iets, iets brengen of zo Hoe gek is dat? Hoe leuk is dat? Dat vind ik niet zo nee? vervelend. Maar als ik, iedereen dat dan gaat ja, doen, ja, heel, dan heel, dan iets is helemaal leuk. Heel erg trenddingen en dan, vind ik wel vervelend. Er was ook een periode dat iedereen opeens de hele tijd zei, ah, dan heb ik echt zoiets van. Ja. En dan kwam er daarna niks ja, Dat vond ik ook heel vervelend. Die is alweer van een paar jaar geleden. Ja. Maar heb jij dan niet, als je dan merkt dat heel veel mensen dat gaan doen... hoe leuk is dat of hoe stom is dat, dat jij ermee op gaat houden? Um, nou, niet zozeer. Maar, ja, dat zijn meer dingen die... Wat, de, ik denk dat je dat onbewust uh, doet, zeg maar. Maar als het gaat, zeg maar, binnen de muziek of zo... proberen we natuurlijk wel je altijd... Je zegt trouwens wel vaak zeg maar. Ja. <laughs> Klopt, inderdaad. Sef. Dat is heel vervelend. Ik ga er nu op letten. Is er wel eens iemand die jou daarop gewezen heeft? Uh, ik, heb het zelf, ik heb zelf eens dus een interview teruggehoord. En dat, toen dacht ik. Uh, dat zeg ik zeg maar best wel vaak. Zeg ja, maar. zeg maar. Ja, wat was ik nu altijd... wel gewoon vrijheid blijven praten. Ik weet niet meer wat ik aan het vertellen was. Nee, we hadden het over. Um... Nee, hoe erg je dat dan vindt. Dat iets, uh... Oh ja, nee. Ik vind het wel vervelend. Kijk, binnen hip-hop uh, of binnen rap. Dan proberen we heel vaak nieuwe woorden te bedenken. Mm -hmm. En nieuwe. Een je een trend te zetten. En dan is het wel zo. Op het moment dat het dan door de massa opgepikt wordt, is het wel tijd om het los te laten... en ja, iets ja. nieuws te verzinnen. Maar in, gewoon in, in het dagelijks leven, in de spreektaal... vind ik het niet heel erg om, uh, om daar niet heel erg op te letten. Welk woord kun jij al op jouw konto schrijven? Welke woorden of welke uh, zinsneden? Dat zou ik zo, 1, 2, 3 eventjes niet, uh, niet weten. Maar in de leven denk ik wel... Uh, dat, die, uh, dat mijn handtekening in de Vandalen mag. Ja, dat denk ik wel, ja. was het titelsong, een enorme hit, hè? Titelsong van uh, Rabat, de film. En uh, nou, daar gaan we het zo ook over hebben. Jeroen Stout is er natuurlijk ook, want volgt het ITFA ja. uh, voor ons? Ik durf bijna niet meer te praten. De ITFA, het de, Itva. De, de Itva. Ja. Um, uh, je doet het heel handig dit jaar, want je rubriceert... Um, de films voor ons. Gisteren behandelde je de muziekfilms en vandaag. Ben ik naar de Hoeren geweest. Dat is een documentaire. Ik ga nu niet heel hard lachen, hoor. Nee, dit is een Nederlandse documentaire, Oude Hoeren. Over een tweelingzusje. Twee Louise en Martine Fokkens. Die al meer dan 50 jaar in het vak zitten. gouden onderwerp natuurlijk. Er is al heel veel over gezegd en gesproken. Uh, en er zijn heel veel films over de, ja, met, met, met dit thema. Uh, Frederick Wiseman, uh, Good Old Frederick Wiseman, heeft een film gemaakt over The Crazy Horse, een nachtclub in, uh, in Parijs. Uh, er is een film van uh, Michael Glawogger, die de bordelen in drie verschillende landen heeft vastgelegd: in, uh, in Bangkok, uh, Thailand dus, in Bangladesh en in Mexico. En ja, uh, de beste film uit de categorie uh, ja, dat is een, um, een film die heet Bad Weather. Maar het gaat over een eilandje in, in Bangladesh opnieuw. En dat is een eilandje dat ja, dreigt weggespoeld te worden door, door het zeewater. En de enige die daar nog wonen, dat is een groep prostituees. Nou ja, nou. wat een onderwerp. Wat een onderwerp. Goed, zo dadelijk meer van jou. Uh, ben jij een liefhebber eigenlijk van documentaires? Jazeker, ja. Zeker. ja, ja? ja, ja. En, en van films ook neem ik aan. Ook, want ja. je was zelf ook te zien in, uh, in Rabat. Je, was zien. Een, je moet niet knipperen, dat mis je <laughs> heel ja. snel. Uh, nou, op je twintigste liet je voor het eerst van je horen aan het muziekfront. Want toen uh, uh, formeerde je uh, samen met de Flexicon uh, flinke namen. En uh, dat is inmiddels een van de bekendste hip-hopformaties uh, in Nederland. En je bent uh, sinds deze zomer bij een nog groter publiek bekend... omdat je de titelsong uh, schreef en uh, maakte voor uh, Rabat. veel mm -hmm. veelbesproken film waar Nasser Din Djar, uh, Gouden Kalf mee won. En uh, die titelsong staat dus op je eerste soloalbum, De Leven Geheten. Um, en die wordt album. aanstaande vrijdag uh, komt het album uit. Klopt. Laten we even teruggaan naar die titelsong. Want hoe, hoe zat het nou? Jij maakt het in opdracht voor um, Rabat? Of? Nou, nee, dit is wel grappig gelopen. Ik heb, ik, dat nummer had ik al gemaakt. Um, ik had ook al in mijn hoofd dat het, dat het album zo moest heten. Dat had ik eigenlijk eerst bedacht. Um, toen heb ik dat nummer gemaakt. Maar ik ben heel goed bevriend met die jongens van Kratz. Ik heb daar ook een aantal jaar gewerkt als, als art director. Tim um, Aschier en Victor Pond. ja. Um, en toen um, uh, waren zij in het beginstadium van het maken van die film. Mm -hmm. En um, toen heb ik dat nummer aan Jim laten horen. Niet daarom, gewoon puur gewoon dat vrienden dat doen met elkaar. En uh, die zei, oh, ik zou het eigenlijk wel heel tof vinden als dit de titeltrack zou worden. Maar dat kon toen niet... Uh, eigenlijk moet ik nog één stapje teruggaan. De beat daarvan, zeg maar, de, de, het muzikale element van de muziek, heb ik van hem gekregen. Van een vriend van hem. Dus via Jim oh. via Aschier, Thay heet hij eigenlijk, uh, kwam die beat bij mij terecht. Toen heb ik dat nummer gemaakt. Toen zei hij, ah, oh, het zou tof zijn voor die soundtrack. Dat kon toen <laughs> niet. Uh, omdat mijn album al gepland stond. Dat is toen verschoven, waardoor het kon. Heel grappig eigenlijk. En, en de beat is altijd de basis, hè, in jouw ja. geval. Ja. eerste muziek. En dan de tekst. Ja. En uh, klopte dat dan gelijk ook? Ja, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat als je uh, gewoon heel sec naar de tekst luistert en naar de film kijkt, dat je niet weet wat precies de link is. Maar ik denk dat als je het op een wat op, op, meer op een gevoelsniveau kijkt, dat het uh -huh. heel goed klopt. Ik denk dat de sfeer van het nummer wel bij de sfeer van de film past. De sfeer zeker, ja. Laten we even luisteren. De leven.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 Ik heb nog geen zin om dood te gaan, neem ik aan. Het ligt niet op mijn weg. Dus als het gebeurt, dan gebeurt het. Ja, ja. Maar dat, niet, dat denk ik niet af en toe op na? Nou, ik, ik vind het een... groot avontuur. Maar wat is voor avontuur denk je dan dat het gaat worden? Je gaat... Eh, nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet je niet. Dus... Maar Wat fantasie je daar wel eens over? Wat het nou, dan zou kunnen zijn? Ik, eh... Nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik, ik ben gewoon benieuwd. Ja, de titelsong van Rabat. Yes. Sef is onze gast, Youssef Gnaoui, zo heet je helemaal. Helemaal goed uit. Um, en, um, uh, nou ja, goed, de titelsong was een hit. We hoorden heel even Ramse Shaffi voorbij komen in een interview met uh, Paul de Leeuw. Ik dacht even dat het Ischa was, maar nee, nee, het was nee, niet nee. zo. Um, ja, je zou het ook de titelsong van je eigen leven kunnen noemen, dit nummer. Dat is het ook. Het is, eigenlijk is het hele album de soundtrack voor mijn leven op dit moment. Hoe heb je dat dan gedaan? Ik bedoel, hoe ga je op um, je 27ste beslissen. Nou ja, het gaat niet over. Ik zeg niet dat dit het voor altijd is. Mm -hmm. zeg maar maar dit, is, dit is gewoon, ik leg eigenlijk nu vast uh, hoe het nu is. Meestal als je debuutalbum een beetje je leven tot nu toe. Mm -hmm. Maar omdat ik eigenlijk al, al veel meer muziek heb gemaakt en uitgebracht. waar ik heel veel van die dingen al behandeld heb. dacht ik eigenlijk. Ja, met flinke namen dan Met flinke namen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dacht ik van ja, dan moet ik het nu hebben over nu. Um, en wat ook wel grappig is, is dat ik eigenlijk helemaal niet van plan was... om, om een heel serieus album... Ik, wilde, ik was niet eens van plan om echt serieuze onderwerpen aan te snijden. Maar dat gebeurde wel. En heb je daar dan een verklaring voor? Hoe gaat het? Want nou, dan is het... De dingen die je bijvoorbeeld in dit nummer zegt... Alles was mooi, ook de dalen uh, en, en die andere zooi. Zolang als er nog leven is, uh, geniet ik ervan. Ben jij, ben jij daar trouwens zo bewust van? Ja. als je 27ste? Ja, heel bewust van de eindigheid van dingen. En um, daarom probeer ik ook heel vaak stil te staan bij uh, het moment. En dat is eigenlijk is dat wat dat nummer is. Gewoon even stilstaan en beseffen wat er, wat er gebeurt en wat er gebeurd is. Uh, ja, ik ben me daar heel erg bewust van. Ja, ja, dat heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat je vader uh, stierf ja. toen jij nog jong was. En hij ook, neem ik aan. Hoe oud was Ja, was... Hij? was uh, 54 of 55, en dat weet ik niet, omdat zijn uh, geboortedatum verkeerd stond in zijn paspoort. Dat kan in Marokko, dan kan je gewoon uh, een jaartje ernaast zitten. Ja, ja. Het is dus echt niet na te gaan, of hij nou 54 of... Ja, de verhalen verschillen nog altijd. Maar ik, volgens mij was hij 54. En leef je oma nog? Nee. Nee, dus die kan, kan ik het je, ook niet meer die vragen. kan het nee. je ook niet meer vertellen. Het album heeft heel erg uh, twee kanten. Hè? Je, je ziet, uh, of je hoort snelle jongen met veel glitter en bling. Mm -hmm. En je ziet een heel doodgewone jongen die uh, ook maar een beetje probeert van het leven te maken, wat, wat het is. Ja, ja ik, ik vind het heel interessant om het contrast van, uh, op te zoeken of zo. Je bent nooit alleen maar uh, diegene op het podium, en je bent ook niet. Alleen maar degene uh, achter het podium. Zeg maar. mm -hmm. Dus ik, vind, ja, ik weet niet. Ik vind, ik vind het tof om dingen in balans te brengen door, door de andere kant te laten zien. En ik denk, ik vind altijd dingen interessant worden als er een contrast in zit. Als iets alleen maar één ding is, dan, dan kan je het me ook vertellen. Dan hoef ik het niet te horen. Als het, als het, als het snijdt, of hoe noem je dat? Als het uh, wringt, wringt dan, uh, dan ga ik opletten. En verbaas je jezelf daar dan ook mee? Of ontstaat dat zo? Want het is niet iets wat je voorneemt, neem ik aan. als je aan zo'n nou, album begint. Nou, het is niet zozeer over, over, over het geheel dat ik dat van tevoren al had bedacht. Maar per tekst probeer ik er altijd wel de nuance of zo erin te brengen. Omdat mm -hmm. ik, ik heb wel bepaalde criteria waar ik me aan wil houden. Ik zou nooit een nummer maken wat alleen maar, waar ik alleen maar preek. of zo. Alleen maar zegt. Ja, het moet zo en zo en het leven zit zo en zo in elkaar. Dan wil ik ook. Dan zou ik er sowieso een zin in zetten waar, waarin ik zeg... maar ik weet het eigenlijk ook niet, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, ik vind het gewoon belangrijk om dingen te nuanceren. Net als als, als een nummer over partijen gaat of zo. Of over uitgaan en drinken en weet ik veel Party wat. on, party on. Dan vind uh, ik het ook belangrijk Is het levensmotto, ja, is precies. een ander nummer. En dan vind ik het ook belangrijk om daar een, een, een kleine draai aan te geven. Dat je zel, zelf wel de vraag al stelt van... is dit wel ja. Gezond ja. <laughs> Want, want uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Er is dus een beat. Maar ga je dan zitten? Of uh, ben je een eindje aan het lopen? Um, nou ja. Uh, ik, ik, loop rond. <laughs> ik loop rondjes in de studio. In de studio? <laughs> ja, ja, ik kan niet zitten. Nee. Als ik, als een, ik begin sowieso altijd met, uh, met, met muziek. Want mm -hmm. ik vind het heel moeilijk om, uh, om uh, teksten soort van uit het niet te plukken. Of zo. Natuurlijk heb je wel af en toe ideeën. En die onthoud je dan. Maar, dan maar weet ik schrijf je niet. die dan op? Um, vroeger niet. En eigenlijk ben ik halverwege dit album. Want ik, ik ben op een gegeven moment iets van vier jaar geleden gestopt met dingen opschrijven. En toen deed ik alles uit mijn hoofd. En was dat Dan dacht ik van ja, als ik het dan niet onthoud, dan is het waarschijnlijk niet goed genoeg. Ja. En maar halverwege dit album had ik opeens. Ik weet echt niet meer waarom. Maar toen ging ik weer dingen opschrijven. En toen ging het dan nog veel sneller. Maar ik loop gewoon een beetje rond en ik probeer. Te voelen wat, wat, wat het gevoel is uit de muziek. En dat probeer ik dan dat probeer ik dan een beeld bij te krijgen en daar iets bij te schrijven. Ja. En dan is daar opeens een nummer. Je bent van 1984. En dat ja. was volgens mij 1983, toen Hans de Boer met Annabel kwam. Klopt. En Hans de Boer staat op het album. Ja, ja ik had het nummer al, uh, al gemaakt. Ik, had, ik zong het refrein zelf. Um, Diamanten het? Diamanten, ja. Het. En toen, um, er was iets mee. Ik wist alleen niet wat, zeg maar. Met het nummer. Met het nummer. Je, je iets... hoorde jezelf dat nummer Ja, er, wa er was iets, zeg maar. Ik kon totaal niet plaatsen wat het was. En toen liet ik het op een gegeven moment aan, aan Willy Wartaal... van de Jeugd van Tegenwoordig horen. En die zei, je moet het niet zelf zingen. Een, een ouder iemand moet het zingen. Toen wist ik helemaal niet wie ik daarvoor moest vragen. Want ik vind het ook zo suf om dan maar... Maar waarom dan? Waar zit hem dat dan in? Ja, hij zei... Ja, het is... Um, hij legde het uit uh, hij zei de tekst krijgt een hele andere lading als een, een, een stem met meer ervaring uh, of een geleefdere stem uh, dat zingt. En bij mij was het ook deels dat ik het vervelend vind om alleen maar de hele tijd naar mijn eigen stem te luisteren. Een heel album lang. Dat is niet te doen, chef. Niet te doen. <laughs> <laughs> en toen, uh, en ik, had al, ik was al langer bezig om een keer een cover te maken van Annabel omdat ik dat gewoon een heel mooi nummer vind. Um, nou, hoe, ken je, de, hoe ken je dat nummer dan? Gewoon... Van de radio van vroeger. Ja, ja, ja. En dat vond je dan als klein jongetje... Ja, ik, Volgens mij vond ik het vroeger niet zo tof. M mijn moeder luisterde heel vaak Sky Radio thuis. <laughs> en dan, ja, ik vond, die soort jaren tachtig muziek ja. dat vond ik allemaal een beetje... Gekwezel. Ja, vond het een beetje suf of zo. Maar toen ik later, toen ik wat ouder werd, begon ik dat te waarderen. En, um, en dat, zat, dat nummer, ik weet niet waarom, maar dat bleef elke keer maar terugkomen als... Iets wat ik tof vond. En toen, uh, toen Willie Warta dat zei, toen heb ik ook heel lang nagedacht wie het moest zijn. En toen dacht ik, oh ja, het ging opeens Hans langs. de boy. Is boy. En heb je toen nog iets aan die tekst veranderd? Nee. <laughs> toen dacht ik namelijk, oh ja, ook de boy. En dat zeg ik ook in het, in het refrein, maar dan zeg ik als de boy, de ja, jongen. Ja. En dan blijkt dat helemaal te kloppen. Ik ja. dacht echt dat je het op zijn lijf geschreven had. Want nee. het gaat ook over de 70's. En uh, ja. uh, iemand die zijn belastingformulier niet invult. Ja. Ik denk, ja, natuurlijk, dat gaat over Hans van Booy. Ja, het is heel grappig. Tijdens het hele, maak, uh, het hele maakproces van, van deze plaat... zijn er heel veel van die dingen die dan van toevallig zijn ontstaan. Mm -hmm. En achteraf denk ik dan, dat is waarschijnlijk dan helemaal niet toevallig. Je moet en... ook, ding, je moet ook een soort van dingen een beetje op, op hun beloop laten. Ja, ik. en uit de lucht... Uh... Ja. Ja. En, en hoe kwam je met hem in contact dan? Want die man woont toch er nu ergens in Thailand? Ja, ik wist... Zo heel goed gaat het toch niet met hem? Uh, nou, vermaakt zich prima. Ja, dat is wel nee, ik, ik wist dat hij niet in Nederland woonde. Ik wist niet waar hij wel woonde. En toen heb ik uh, mijn labelbaas, Kees de Koning, gevraagd. Van topnotch? Van Topnotch. Om hem op te sporen. Ik dacht, nou, misschien in België of zo. <laughs> en uh, hij heeft toen het nummer naar hem toegestuurd. En met de vraag of hij daar mee wilde werken. En dat wilde hij heel graag. Maar toen zei hij, ja, het is één probleem. Ik woon in Thailand, dus ik weet niet hoe we dit gaan doen. Um, en nou had ik toevallig... Of niet toevallig. Had ik al een ticket geboekt naar Thailand. Ik zat drie weken later, of twee weken. Zou ik sowieso daar naartoe gaan. Gewoon, voor vakantie? Voor vakantie. Mm -hmm. Maar ik had het nog helemaal geen plan wat ik daar ging doen. En toen ben ik... Direct eigenlijk vanuit het vliegveld. Ik ben nog wel een dag of twee dagen in Bangkok geweest. En toen ben ik naar hem toe gegaan en vijf dagen met hem opgetrokken. En het laatste nummer, de laatste dag hebben we dat nummer opgenomen. En gewoon daar met een voice recorder? Nee, ja, een vriend van hem. Die, uh, hij maakt nog steeds muziek. En een vriend van hem heeft een, heeft een studio in zo'n soort huthuisje <laughs> in het bos. Maar wel gewoon een goede studio. Hanzinnig. En ja. daar is het opgenomen. Ja. Nou, daar komt hij hoor. Diamant. Mijn zonnebril heeft de zonnebril shine Ik kijk in de spiegel als ik zonne wil uh, Want ik ging van best lekker gaan Tot de motherfucking hit zijn mijn stekken gaan uh, Ochtend ik word wakker gaan Opstaan, ik moet weer naar nieuwe plekken gaan Meer mensen blessen, meer mensen zeggen Seth is de beste, maar ik wil niet opscheppen Ik ging van hangen, lopen in blokjes Naar het lopen van riemen met blokjes de op non-stop zet ik dingen op Slot tracks, chicks, the game Noem maar op, uitgaan, niet te veel nadenken Nadenk je nou echt dat ik nadenk nog wel nadenken? Na never, een aandenken, een kaartertje, een whatever en ze Vanuit mijn diamanten schedel heb ik vlinders in je buik Oh, en ik slingers in je huis Maar denk maar niet dat ik kom zingen op je vuif Want ik heb het veel te druk Ik ren van hot naar her, ik heb te veel geluk Yeah, en met een beetje drugs Lijkt het al snel of ik de hemel kus Dus, rekeningen laat ik liggen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 Man. Ik ben een renaissance man of ben ik zelf verblind dat ik dat alleen denk? Ik leef alsof dit de 70's zijn, modern day hippie slash renaissance man. Ik ben een renaissance man of ben ik zelf verblind dat ik dat alleen denk? Ik had nooit durven denken dat het ooit zo zou zijn. Al die diamanten die regenen op mij. De regen diamanten en ze vallen op de booi. En het doet pijn als ze landen, maar wat glanzen ze toch mooi en het regen. En toen was het afgelopen diamanten, zo heet het nummer, van de leven. En Sef is vandaag onze gast. We hoorden Hans de boy onmiskenbaar. Maar we gaan eerst naar de verkeersinformatie. Inderdaad, ANWB Verkeersinformatie. In de noordelijke helft van het land komt op veel plaatsen dichte mist voor. En dan staat er nog file bij Rotterdam op de A15 vanuit de Europoort. Tussen Briele en Hoogvliet, 10 kilometer. En op de A16 naar Breda voor de Van noordbrug 2 kilometer... Er is een ongeluk gebeurd. Op de parallelbaan is de ook dicht. Bij Eindhoven, op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven, staat tussen Moergestel en Best 8 kilometer. Ze zijn er bezig met het bergen van een vrachtwagen. De ook is dicht. Je kan het beste omrijden via Tembos. NTR brengt cultuur. Elke dag. Chef, nog even over dat nummer. Diamanten. Het regendiamanten. diamanten. Daarin refereer je ook aan het regend zonnestralen van Akda en Munich. Nee. Nee, nee. nee, absoluut niet. Nee, nee want het regent, zonnestraat. Ja, nee. Ken je het nummer? Ik ken het nummer. Ja. Nee, het gaat over. Ik probeerde een soort beeld uh, neer te zetten. Dat ziet er natuurlijk heel mooi uit, maar mm het -hmm. doet wel pijn. Het is gewoon een soort hagel. Dat ja. vond ik een mooi contrast. Ja. En, en je zei het ook nog van uh, dat uh, Hans de Booy nog had gezegd. Uh, iets, uh, ja, het, uh, een had, voorspelling. Een, een, een, een aantal dagen voordat hij dat mailtje kreeg, had hij. Uh, in zijn horoscoop gelezen uh, dat hij uh, op die datum, die specifieke datum, een mailtje zou krijgen of een bericht zou krijgen uh, wat zijn leven zou veranderen. En dat was en dat was Dus blijkbaar mijn mensen. Ja. Goed, Jeroen Stout, ja, ITVA. Vrouw. En uh, je hebt een aantal films over hoeren bekeken. Ja, waaronder dus oude hoeren. Ja? Uh, meet the Fokkens in, uh, in het Engels. Dat is wel grappig dat hij zo'n Engelse titel <laughs> heeft. Een maar... ja, Nederlandse documentaire over uh, de tweelingzus uh, Louise en Martine Fockens. Al meer dan 50 jaar in het, uh, in het vak. Ja, het is natuurlijk een grauw onderwerp. Ik het uh, alleen in het begin al. Je ziet, uh, je ziet een van die twee die, uh, die staat uh, bij de tram te wachten. Hè, op weg naar de Rosse buurt. Onderweg nog even een, uh, een stopmakend bij, uh, bij zo'n buurtwinkeltje. om een paar, ja, een paar uh, pakken met, uh, met wc-papier te kopen. En vooral een hele grote doos met condooms. En dan blijkt overigens niet dat zij op weg is naar haar werk. maar ze, ze gaat even bij haar zus langs. Want het is slechts één van de twee die nog uh, actief is. De ene is al met, uh, met pensioen en mm -hmm. de andere werkt nog. En dat blijkt later omdat zij uh, allerlei schulden heeft. En dat vind ik ook wel meteen een beetje het naden van de film. Dat, dat, dat wordt heel laat verteld en dat is niet helemaal duidelijk. En, en ook, ja, ze hebben ook ooit samen een bordeel gehad. Maar waarom dat dan weer mis is gegaan, dat wordt ook allemaal niet verteld. Maar dat doet ook niet echt. Toe. Het, is vooral, eh, het draait vooral om het, om het karakter van die twee vrouwen. En ja, het moet ook wel ont ontroerend dat die... Ja, die een is bijna letterlijk door haar man ooit achter het raam geslagen. En die ander, omdat er tweelingzussen waren, is haar solidariteit er maar meegegaan. Nou ja. ja en, maar vooral ook hoe zij in het leven staan. Dat, dat, dat, dat is heel mooi. Dat Heb ze je toch... nou gezegd hoe oud ze zijn? 50 jaar in het vak, hoe oud ja, ze Ja, zijn? ze zijn tegen de 70. Dus, uh, ja, en... Ja, en het is vooral de manier waarop ze in het leven staan. Gewoon hè, echt alles toch met een, met een, met een glimlach uh, tegemoet treden. Mm -hmm. En op een gegeven moment zie je ook die Martine achter het raam zitten en dan zit ze daar een beetje te zingen van hey, la, hula, houdt. Er moet maar in. Uh, ja. Of er, zit ook nog een, of er is ook nog een scène dat er een, dat er een klant binnen is. En dat wilde allemaal niet zo vlot, hè. Wat, denk ik, meer met de camera te maken heeft dan, dan met iets anders. Maar... Kun jij je zo maar voorstellen? Ja, nou ja goed, dus zo staat al enorm te sjorren. En uh, wat je al lekker stroop vindt, kan ik... Uh, nou ja, dat zingt ze dan? Dat zingt ze dan. En misschien ook allemaal voor de camera, dat weet ik niet, maar... Ja, het, het is vooral gewoon die, die instelling die, uh, die de film de moeite waard maakt. Je, je krijgt niet de pijn, die, die blijft wel een mm -hmm. beetje uh, veraf, maar, maar goed. Veel humor. Het is veel humor, ja. en, en, Maar is dit niet zo'n onderwerp waar je eigenlijk geen niet te mis mee in kan gaan? Omdat het zo waanzinnig is. Nee, nou ja, dat, dat, dat, dat klopt. Omdat ja, het ja, kan gewoon niet fout. Maar ja, het, het, is, het is vooral gewoon die, die, ja, toch die levenskracht van die vrouwen, die, ja, die blijft dan toch wel bij. En dat ja. is natuurlijk toch wel, uh, ja... Mooi. Een tweelingzus, Nederlands. Ja, ja, en een andere film, dat is een film van uh, Frederick Wiseman, een van de grote Amerikanen. Als het dan uh, als het over documentaires gaat, die heeft een film gemaakt. Noem eens een beroemde documentaire van. Uh, ja, hij heeft een heleboel series gemaakt over, of series, films gemaakt over, over scholen in, uh, in Amerika, over ziekenhuizen. Hij heeft ook een film gemaakt over de, de opera, het ballet in, uh, in Parijs. Mm -hmm. en, en nu dus over uh, Crazy Horse. Dat is een van de mannen van de direct cinema. Wat hij zelf altijd zegt, daar heeft hij niks mee te maken... want uh, hij manipuleert wel degelijk. Uh, maar goed, hij heeft nu een film gemaakt over Crazy Horse. Um, en dat, dat is een nachtclub in Parijs. Dus ja, het gaat eigenlijk niet echt over prostitue prostitueus. Het gaat natuurlijk meer over, over, over erotische danserissen... zo ja. uh, zou je het moeten noemen. Het is een uh, club die uh, zelf claimt... De, de beste naaktshow ter wereld te hebben... En hij heeft die film gemaakt vlak voordat ze uh, hun 60-jarig jubileum zouden gaan vieren. En speciaal daarvoor hebben ze een nieuwe show in elkaar gedraaid. En ja, op zich had dat wel een heel mooi onderwerp kunnen zijn. Want ja, die regisseur, die, ja, die heeft echt het idee dat hij toch een soort kunstenaar is. En die. Uh... Je wil ook graag dat de tent een paar weken dicht gaat, zodat hij echt kan, uh, kan repeteren met zijn, uh, zijn danser. Maar ja, de aandeelhouders die willen daar niet aan. De show must go on. Of, of liever mm -hmm. gezegd, uh, hè, er moet gewoon geld verdiend worden. Maar ja, dat wordt echt gewoon. In, in, in één scène wordt dat al, al, al, al weggegeven. En er is er spanning eruit. En ja, die film die duurt maar liefst twee uur en een kwartier. En dat is echt een eindeloze hoeveelheid van beelden van en wat de show. Zie je dan? Ja, nou, van show? De, de show en, en, en, en de vooral klanten? repetities. Nee, ja, die zie je niet. De, dus en en van, die, van, die, van die meisjes die daar werken, daar kom je ook eigenlijk helemaal niks over te weten. Ja, ik vermoed dat de meesten uit Rusland komen, maar ja, je leert ze niet kennen. Dus ja, het is echt een eindeloze stoet aan, aan, aan borst en vooral billen. Het is echt een billenman. En, uh, doodzaai. En, ja, het ziet er fantastisch uit. Maar ja, op een gegeven moment is het toch doodzaai. En ook weer omdat het zo... Ja, omdat het allemaal zo, zo mooi is. En daarom wordt het ook een beetje plastic eigenlijk. Mm. En dan, ja, dan zie ik dus liever eigenlijk de derde film van, uh, van Michael Glauber, Horse Glory. Wat eigenlijk een hele ja, rauwe film is over bordelen in, in, in Bangkok, hè, in, in Thailand, in Bangladesh en, en, en in Mexico. En vooral in Mexico, ja, daar krijg je het toch wel koud van. Uh, natuurlijk ook omdat je dan ondertussen weet dat daar gruwelijke drugsoorlogen mm. worden uitgevochten en zo. Maar... Maar ja, dat, dat voel je nog niet eens daar in die film. Maar het zijn gewoon die beelden, gewoon het, het soort mensen, het soort mannen... de auto's die er rondrijden, dat is... Uh, ja, dat, dat, narigheid. Dat is narigheid. En als je dan ja, de beelden ziet in, uh, van Bangkok... dat lijkt dan bijna een paradijs. Hè? Ook al ja, hebben die vrouwen het tijd ook hartstikke moeilijk... maar ja, dat is een hele andere wereld. Althans, het model mm -hmm. waar hij dan gefilmd heeft, en dat is dan... Een, ja, dat is een bordel waar vrouwen dan uh, achter een raam zitten, maar dan met een groep tegelijk. Dan hebben ze allemaal een, een, een nummertje op. En dan komen de mannen binnen, en die mogen dan kiezen, als het ware. Die kiezen dan nummer, nummer 204 door. of 231. Dat is Febo. Ja, een soort Febo. <lacht> dat, ja, dat is het bijna wel. Ja. En, uh, maar wat ik wel heel opvallend vind, is dan dat al die mannen laten zich gewoon filmen. De klanten. En dat, ja, en dat is natuurlijk toch... In, in, ja, in, Wat in Parijs dus niet gebeurt. Nee, en, en ook in... Uh, hè, dat is ook bij, bij, bij die oude hoeren. Hè, als er iemand in beeld verschijnt die daar rondloopt... Door, Krijgt hij uh, een balkje. Of, ja, nou, geen balkje, maar dan, dan is het een beetje wazig, zodat je dat gezicht niet, uh, niet herkent. En ja die mannen daar, die zie je gewoon rondlopen. En dat, dat is toch wel opvallend. Ook omdat... Ja, het is ook alweer een contrast. Omdat die vrouwen... Want dat is wel een hele mooie rol, die Die vrouwen leer je niet echt kennen. En dat is... Dat is denk ik toch wel een probleem bij de, bij de meeste van die films. Omdat ook wel bij die oude hoeren... Ja, die, ze willen natuurlijk toch een bepaald soort trots ophouden. Mm -hmm. Dat kan ik me wel heel goed voorstellen. En dus zetten ze de humor in of, of... ja, en, en, en, de en, afstand? Ja, en het is natuurlijk toch wat, wel te begrijpen. Hè? Dat, dat je natuurlijk als, als, als, als prostituee zijn er toch wel... Ja, je wil er toch een soort trots ophouden. Maar dat maakt veel van die films toch eendimensionaal. En dat... Zijn al die films, behalve dan oude hoer... Dat weet ik, is door een man en een vrouw gemaakt in die... De, de... Nee, dan heb er zijn, er zijn, er zijn, er zijn vooral, Ja, het zijn allemaal. Oh ja. Ja, en dan dus de vierde die, heb je die nou... Uh, nee, ja, dat is uh, Giovanni dat uh, Bad Weather. Um, daar leer je inderdaad die prostituees ook niet echt kennen. Maar ja, dat is als metafoor is het zo geweldig. Dat, dat, dat is een, een, een bordeel op een eilandje in de golf van Beng, Bengalen, in Bangladesh... En ja, dat eilandje dat dreigt weggespoeld te worden door de zee. En zij bestaan nog omdat ze de, de dijken om die huisjes heen telkens verhogen. En maar er ja, lag ook ooit een, een heel dorp omheen. En dat, dat dorp dat, dat, dat is al lang weg. Dat is weggevaagd, weggespoeld. Ja, dat is natuurlijk gewoon een geweldige metafoor... voor die vrouwen die toch het hoofd boven water proberen te houden. Ja. Ook omdat er is nog een soort ja, dorp-oudste... die dan ook af en toe nog naar uh, het, het vaste land gaat... en daar ook ja, lid is van een, van, een, van een hoerenvakbond... en probeert op te komen voor de rechten van de prostituees. En dan loopt ook nog weer een mannetje rond. Die, ja, dat is een soort zwerver, maar die... Ja, die, die, die, die spuugt allerlei onheilsprofetie uit en zo. En dat, ja, dat maakt het bijna tot een, tot een film van, van bijbelse proporties. Ook omdat er nog een een paardje in zit en zij werkt dan als prostituee. En hij, uh, hij is de weerman En hij pendelt heen en weer tussen dat dorp... en de schepen die er overal voor anker liggen. En hè, dat zijn natuurlijk de Dit matrozen. Dit klinkt bijna naar een speelfilm, Jeroen. Ja, en dat is, die ja, leert dus ook niet de vrouwen kennen... maar ja, dat geheel, dat metafoor... dat, ja, dat is een fantastisch schilderij om te zien. Hoe heette die film, zei? Bad weather. Bad of Weather. Ja. Dankjewel, Jeroen Stout. En veel plezier maar weer vanavond. Goed, Sef. We, we spreken over jouw album, uh, De Leven. Je eerste uh, solo-album. Mm -hmm. Met flinke namen heb je natuurlijk eerder uh, albums uh, gemaakt. En um, uh, we hadden het net over Hans de Boer. En je zei dat... Uh, Um, oh, je moet een jas aan. Ja, het is hier heel koud. Moet of moet je aan? geen jas aan? Oh, nee, een jas ik ligt op de grond. Um, uh, uh, je zei net van je moeder draaide veel, uh, luisterde veel naar Sky Radio. Nee. Is dat ook uh, um, de basis van uh, de muziek? Nee, die je... nee, nee. nee mijn, mijn uh, ouders luisterden wel muziek thuis. Uh, maar meestal stond inderdaad de radio op. En aan, aan, als er iets opgezet werd, was het met een plaats van James Brown of zo. Maar uh, ja, dat was, niet, was op zich niet echt een... Uh, ook tot me, totdat ik een keer een computer had voor school. Dus toen was ik denk ik ook al 16. Daarvoor hadden we nooit een cd spelen. Nee? <laughs> nee. Ik heb echt nooit een cd spelen gehad eigenlijk. En uh, toen kwam daar die computer. in, ik hey, zo, Daar kon een cd'tje Ik had wel bandjes. Dus ik ging zelf altijd... Uh, ik had een soort zo'n ding. Het was eigenlijk om karaoke uh, mee te zingen, ja, volgens ja. mij. En dat een soort dubbel tape dek. En dan maakte ik bandjes, namelijk ook de radio op en zo. Echt zo'n super cliché. <laughs> iedereen, ja, ik maakte bandjes. <laughs> je bent enig kind, hè? dan ik vond je, je alleen maar leuk, zeg je moeder, want je kreeg daardoor uh, veel aandacht. Of ja, bestrijd maar... jij dit? Nee, ja. Ik, uh, ik ik Volgens mij heb ik toen ik klein was wel eens gezegd dat ik een broertje of een zusje wilde, maar dat was denk ik meer voor het idee of zo. <laughs> maar ik heb me ook nooit heel erg enig kind... Gevoeld. Hoe kan dat dan? Dat je je niet zo hebt gevoeld terwijl je dat wel degelijk was. Ja, ik bedoel, je hebt toch de, de, de standaard dingen die ze altijd over zeggen. Dat je verwend zijn of eenzaam. of Dat ze niet, dat ze niet met mensen om kunnen gaan. Dat heb ik helemaal niet, volgens mij. En je had uh, flexen kunnen al heel snel, toch? Ja, nou dat was wel wat later. Hoe toen, oud was je toen dan? Toen was ik, denk ik, twaalf of zo. Zoiets. Toen kwam je in uh, Buitenvelden te wonen? Uh, nee, nee, nee, nee. Mijn moeder woont in Buitenvelders. Ik, wou, ik heb nooit in Buitenvelders gewoond. In de pijp? Ja. Yeah. Uh, hij heeft wel in Buitenvelders <laughs> gewoond, trouwens. Voordat hij bij mij in de straat kwam wonen. Dus goed dat hij daar weg is gegaan. En, uh, Want toen werden jullie buurjongens. Ja. En... ja, en toen. Ja, ik luisterde ook vroeger uh, uh, op de basisschool al wel hip-hop en zo. En ik kreeg bandjes van, uh, van de zoon, van een vriendin, van mijn moeder die wat ouder was. Ja. Dus ik, kreeg al, ik was best wel op de hoogte van dingen... die eigenlijk helemaal niet voor mijn leeftijd gemaakt waren. Zoals bijvoorbeeld uh, extins, hè? Was... Extins, ja. Nee, dat was, dat was inderdaad met, met Flexicon samen. En dat, wij hebben samen echt ontdekt, zeg maar, uh, wat we allemaal konden doen. Zeg maar. En hij, <laughs> hij, hij ging draaitafels kopen en als het nou werd duidelijk... oké, okay, dan is hij de DJ en ik de, de rapper... Want ik was niet echt uh, dat draaien was niet echt iets voor mij. Waarom niet? Ben je niet zo handig? Uh, ik ben gewoon niet zo technisch en uh, ik hou er niet zo heel, van, heel erg van als dingen heel een gedoe zijn als je als je wat oh, draait en moet je dan dan er zo, tafels hebben en platen en zo. <lacht> en als je rapt, hoef je alleen maar een stem te hebben. En een microfoon is ook wel handig. Ja, nou, je moeder kent de teksten van Extints nog steeds, helemaal uit haar hoofd. Ja. <lacht> Nummer 1 we gaan feest vieren lieve toehoordertjes 1, 2, oké vooruit dan Ik breng de binnenlandse pomp op verzoek Die gaat erin als koek Ik zet stoute rappers in de hoek want ik ben jullie meester, weet je nog, je wist ervan. Hip hop is de vak en is de fuck man. Nou, volgens menigen ben ik de enige, en de uit Hoe is Ik val het aan de voren nee, nee, Ik vind het, ook vind goed. het goed. Zit nou eenmaal in mijn bloed, luister dan. Want een gevoelig reisje mag naar papa. Geloof me nou, ik swing de banner. Ik kom met vette hits, daar maar vanuit. Ik bedoel, dit is niks voor de X. Ik doe dit al vanaf mijn melktanden Vanaf de aap, noot, En ik smeer mijn stembanden met mijn spraakwater. Nou, allemaal uit borst Spraakwater letten, toch, moet je horen. Machtige, krachtige, dokter ram de spree-achtige. die je bijblijft tot je tachtigste verjaardag. Klinken mooier dan het voor. Joh, Nederland is een en al, oh, voor deze klets, Major. Door, voor jou. Ja, de eerste rapper van Nederland, uh, X-Team, Spraakwater. Ja, de, in ieder geval de eerste die groot groot succes had. Ja, ja, ja. ja. En, en hier luisterde jij dan heel veel naar. Maar samen met je ouders, hoe vroeg ik dat dan? Na, nou, eigenlijk vooral samen met, met uh, Flexicent. Want ik had geen cd spelen. En ik had wel een bandje. Door. Ik had ook echt bandjes waar dan gewoon één single en dan had je een single en de, de instrumental en nog een andere remix of zo. Mm -hmm. Die stonden dan op het hele bandje. Dus dan was ik gewoon 90 minuten naar hetzelfde liedje aan het luisteren. Maar hoe kan het dan dat jouw moeder nog steeds die teksten ook helemaal uitroert? Omdat ik 90 minuten naar hetzelfde liedje aan het luisteren was, denk ik. Hé, en wat was de muzikale inbreng van jouw vader? Mijn vader die speelde... Een zwarte Marokkaan? Ja, die speelde luid. Niet heel hard speelde, maar luid is een soort Arabisch snaarinstrument. En... Dat, dat speelde hij heel vaak thuis. En hij hield ook heel erg van muziek. En hij hield vooral heel erg van wat oudere dingen. van James Brown en The Police. En uh, probeer, dat, dat zijn de twee dingen die ik echt voor de geest kan halen: dat hij dat ja. en En I Am Sailing van Rod Stewart. <laughs> Daar was dat je niet zo'n liefhebber van, begrijp nou, ik? Ja, ik, ik snapte dat niet zo goed. Nu snap ik het wel, maar het is nog steeds niet voor mij. Maar uh, ja, die hield ook wel echt van muziek. En trouwens nog even toen Jeroen Stout net uh, die oud-Hollandse liedjes zong van die oude hoeren. Ja. Op een van uh, de nummers, even kijken, welk nummer was het nou? Kom ik ook. In, oh ja, uh, hou het Fleshy. Ja. Daar uh, ontdekte ik, hey, schuip dan boer, wil je met me dansen? Uh, ja, dat is, dat is de invloed van uh, Fabiello van de Jeugd. Die, die kwam met dat stukje. En die, is, uh, die kent klassiekers uh, binnenstebuiten. buiten. En jij? Ja, ik kende dat niet. Nee, ik, ken ik herkende je... het wel ergens van. Maar ik wist niet dat het daarvan was. En dat wordt dan hey winkelier. Hoe gaat ik kom het? Kom je winkel kopen, Oh ja, hé hey winkelier. Kom je winkel kopen. Ja. Um, hoe belangrijk zijn eigenlijk jouw ouders in, in hoe je je nu hebt ontwikkeld? Want je bent dus eigenlijk ook grafisch vormgever. Maar daar ben je helemaal mee gestopt. Uh, ja. Nou, ik deed altijd gewoon heel veel dingen tegelijk. Omdat ik gewoon heel veel dingen leuk vond. En dat uh, en, en ging wel, of zo. Ik was niet. Ik had niet het idee uh, dat het niet lukte, ofzo. <laughs> en, uh, maar mijn ouders waren heel belangrijk, omdat, sowieso, mijn moeder gaf me altijd heel veel, gaf en geeft mij altijd heel veel vertrouwen uh, in mezelf. En mijn vader die, uh, die speelde theater, die maakte theater, acteur, regisseur. En uh, daardoor zag ik ook dat je. Van iets wat je leuk vindt als je gewoon hard werkt en goed bent, uh, dat je daarvan kan leven. Dat, dat, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen uh, ingepeperd krijgen dat je een diploma moet hebben en dat je gewoon een normale baan moet hebben, want anders gaat het niet lukken. En het was natuurlijk zeiden ze ook dat ik mijn school af moest maken. En zo, maar er werd niet, niet tegen mij gezegd dat ik niet met iets leuks uh, uh, mijn geld kon verdienen. Je gaat dijden gewoon in een heel prettige omgeving, ja. als ik dit zo hoor. Ja, zeker. Van, de, de, haal dat diploma maar, maar... Uh... Nou, nee, niet haal dat diploma maar, <laughs> maar... Haal dat diploma, en, maar als je later bedenkt dat je, dat je iets anders wil doen... dan kan je dat doen, maar dat, je moet wel gewoon je best ervoor doen. Hm. Je moeder vertelde ons trouwens dat de, uh, jouw vader uh, toen al heel lang ziek was... en dat ze ja. dat al die tijd niet nee, tegen jou hebben gezegd, hè? Ja. Pas nadat je je eindexamen had gehaald. Ja, het was niet alleen... Uh, omdat ik mijn eindexamen toen had gehaald. Maar ook omdat... Hij had een soort van... Hij uh, had kanker. En hij had een, een, uh, een uh, experimentele kuur. Mm -hmm. uh, waarvan ze in het begin... Dat hoorde ik achteraf. Hadden gezegd... Nou ja, je hebt misschien een jaar. Of zo, of drie jaar, ik weet niet precies. En toen uh, uiteindelijk heeft hij nog... Uh, dat werkte acht jaar lang. Dus dat was heel lang. Maar toen was ik heel jong. Um, op een gegeven moment werd hij resistent voor die kuur. En toen dacht ze van ja, het is nu wel uh, het einde is in zicht. Mm. Dus, maar ze wilde niet dat er een soort van zwaard van Damocles boven mijn hoofd hing. En dat ik geen soort van onbezorgde jeugd had. Dus en, was... en merkte je daar dan niks van? Dat er iets aan nou, de hand was? Ik Hoe? merkte wel op een gegeven moment uh, dat... Uh, dat vond ik heel gek dat mijn vader op een gegeven moment religieuzer werd. Dat hij ging bidden zo elke dag. En dat was daarvoor niet. Wanneer was dat dan ongeveer? Want jij ja, was dat dus was, een jaar. Zeg maar, of... als, ik, als ik het achteraf bekijk. Mm -hmm. Was dat precies. Uh, in het begin van die ziekte. Mm. Toen was jij dus een jaar, een jaar of negen, als ik het goed ja, begreep. Ja. ja, En dat was. Dat, was dat, dat snapte ik niet. Dat dacht ik, hè, hoe komt dit nou opeens? En vroeg je dat dan ook aan? Nee. En ging nee, je meebidden ook? Nee, ja, af en toe. Hij ging me wel. Uh, hij probeerde me wel af en toe. Uh, soort, hele bezen Koran dingen te leren. Je hebt de shahada. Dat is zeg maar de, de, de islamitische geloofsbeleidnis. Dat is, er zijn een paar zinnen. Uh, hoe noem je dat? Wees gegroet of zo. Of, uh, onze, ja, vader, onze vader. Het onze is zo zoiets ja. zeg, maar. Eh, zeg maar. Zeg maar, zeg maar, zeg <laughs> maar. Uh, Heel goed <laughs> En dat probeerde hij me wel af en toe te leren. En ik ben ook maar weleens... met weinig succes, begrijp je? Ja, het was altijd als mijn vader mij iets probeerde te leren... Dat uh, waar ik geen zin in had. Op dat moment, het werkte niet echt. Ik probeerde mm. me ook Arabisch te leren... en dat ging ik heel eigenwijs doen. En dan hadden we binnen vier minuten een discussie. Maar als hij me iets vertelde gewoon... wat, niet, wat niet een les was, mm -hmm. dan luisterde ik wel. En heb je nu natuurlijk heel erg spijt van... want het lijkt me ontzettend handig om Arabisch te kunnen spreken. Ja, ik spreek ook wel een beetje Arabisch... maar niet zo goed als ik dat, dat ik zou willen spreken. En is Marokko op de een of andere manier in jou aanwezig... Ja, ook omdat ik toen ik... Uh, ik ging, wij gingen elk jaar naar Marokko, elke zomer. Um, en daar was ik net zo thuis als hier. Natuurlijk was het wel wat anders, want mm -hmm. ik woonde echt hier. En, en dan sprak je gewoon uh, Berber of Arabisch? Uh, nee, Arabisch. Ja, Arabisch. Um, ja niet, niet zo goed. <laughs> gewoon. Ik, kom ook, ik, ik, heb wel, ik hou heel erg van, uh, van taal, dus het interesseert me heel erg. Ja... Uh, maar op een gegeven moment kwam ik er zelf achter van: wacht even, de grammatica die ik gebruik, slaat helemaal nergens op. Ik ge gebruikte wel alle woorden en alle werkwoorden, maar de vervormingen die, die. Ik vervormde die woorden helemaal niet. Het waren gewoon echt puur de woorden uh, die ik achter elkaar plakte, maar ze begrepen me wel. Dus en dan, ook niet door en dat dan begon je er een beetje bij te stralen, zoals nu ook, en dan ja, kwam het wel goed. Ja, precies. Mm. Hey, je vader stierf in Marokko, hè? Ja. Uh, hij was op vakantie. Um, en uh, toen op vakantie ging het opeens heel erg mis. Er ging het heel hard. Uh, en dat was. Ik weet nog. Ik had een, een toelatingsgesprek uh, uh, voor een grafische opleiding. Mm -hmm. En uh, en na twee dagen daarvoor had hij al gebeld. En toen was het al wel. Had hij wel gezegd van het gaat niet zo goed. Uh, en toen had mijn moeder ook al geregeld dat er een een rolstoel naar het vliegveld zou komen voor het geval dat. Mm -hmm. um, en toen, de, die, de dag dat hij terug zou komen, ging de telefoon heel vroeg, s ochtends. Nou, haat ik het nog steeds als mensen mij 's ochtends bellen. Ja, <laughs> ja. echt, dat blijft. <laughs> ja. ja, dat blijft echt. En toen, uh, toen wist ik het eigenlijk al. En uh, toen bleek het dus achteraf, want ik ben meteen naar Marokko gegaan. Flexicon was toen ook meegegaan. Um, met z'n drieën zijn je moeder en flexibel. en, met, en, ja. en uh, een tante, een, een zus van mijn uh -huh. moeder. Ja. <laughs> en die. Uh, uh, wat, ik weet even niet meer wat ik wilde. Toen zeggen. zijn jullie met z'n vier uh, daarheen gegaan. Ja. Maar, ja. maar toen, en ja, toen hoorde ik daar van mijn ooms dat het wel echt slecht ging. Heel snel. Maar hij wilde niet dat, hij, uh, dat wij ons zorgen gingen maken. En, en achteraf denk ik ook dat hij onbewust dat zijn lichaam of zo daar heeft gezegd... oké, okay, hier is het goed, of zo. Het is eigenlijk best wel mooi dat hij dan toevallig... of niet, nee, toevallig, of niet toevallig, niet toevallig ja. natuurlijk... in Marokko is op het, het moment dat hij, dat hij sterft. Dus daar is hij Dat geboren. zijn lichaam en wellicht toch ook zijn ja. geest heeft besloten... het ja. moet hier uh, ja, gebeuren. Precies. Ja, precies. Well. Raar, toch? Heel raar. Dat ja. jullie, jij en je moeder hier waren. En, uh... Ja, heel raar. Maar hij was sowieso altijd wel heel erg een soort van beschermend... En, het is ook wel echt iets voor hem om dan om ons geen zorgen te laten ja. maken. Ja, hij is aanwezig op de CD, hè, want hij tenminste in elk geval in de leven, waarin ja. je heel duidelijk zegt van uh, dat je heel bewust bent van dat het elk moment afgelopen kan zijn. Zijn er nog andere nummers waarin? Je ja, je daar... ik heb ook een nummer, uh, de groet heet dat, en dat is eigenlijk een soort van brief aan Michael niet eigenlijk een soort, dat is een brief aan Michael Jackson, en in het oh, refrein ja. zeg ik. Uh, Doe groet aan mijn vader weet je, als je daar bent. Ja, ja. Uh, ik, heb wel eens, ik heb eerder wel eens een heel nummer daarover gemaakt, maar dat voelde niet goed of zo. Om het alleen maar over je vader te Nee, ja. Je, in hip-hop is het ook zo'n ding om uh, een nummer voor je moeder te maken. <laughs> en op elk hip-hop-album staat een nummer voor diegene, zijn moeder. En dus op een gegeven moment is het wel. Als je het niet op een interessante manier doet, dan is het wel is het gewoon heel erg voor de hand liggend. En ik, ik kreeg het niet, niet uh, zo verwoord zoals ik het wilde. En dan doe ik het liever gewoon af en toe een klein, een, ja. een, een klein dingetje. Dat is heel mooi, nu, want ik herinner me vooral het beeld van dat zolderraam. Iemand die onder een zolderraam uh, ja. ligt en de lucht ziet. Ja, dat en... Ik kijk, ik kijk uh, door het raam of ik uh, Michael Jackson op de maan ja. zie lopen. Ja, mooi. Goed, Sef, wat komt er op die tegel te staan? Ja, dat is een hele goede vraag. Het eerste wat in me opkwam uh, was: Beter een half spreekwoord? Dat was de eerste. Beter een half spreekwoord, ja. ja dat wordt hem gewoon. Beter een half spreekwoord. Ja. Puntje, puntje, puntje. Ja. En wat zei je nou toen je net binnenkwam? Ja, de, de, die tweede was: uh, <laughs> al Is het spreekwoord nog zo raar? Als het rijmt, dan is het waar. Ja. Vind ik ook een mooi spreekwoord. Vind ik ook leuk. Nou goed, beslis maar. Ja. Beter een half spreekwoord. Beter een half Zo dadelijk uh, op deze zender twee dingen. Met vanavond Govert van Brakel. Spreekt met Nederlandse truckers die zich enorm druk maken... over de arbeidsomstandigheden en het opleidingsniveau... van hun Oost-Europese collega's. En een gesprek met conservator Tristan Mostert. Want vandaag is in het Rijksmuseum een tentoonstelling geopend over Willem Barens en zijn overwintering in het behouden huis. U weet wel, Nova Zembla. Een mooie avond en jij heel veel dank, Sef. Graag gedaan. Het gaat zeker wat worden met het prachtige album. Dank, meneer Sef. Dit was aflevering 2381. Morgen ontvangen wij Marielle Tweebeken. Tot dan, Radio 1.